Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht. Steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was het smokkelo en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar.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 Hij was een smokkelaar die diep in de nacht Steeds weer zijn smokkelbaar de grens overbracht Klein was het smokkelo en groot het gevaar Zo is het leven van een smokkelaar